Krijg je van Alena Altena. Goedemiddag. In de regio Rotterdam zijn tientallen mensen op de spoedeisende hulp beland... met botbreuken. Door de gladheid vanochtend zijn veel mensen gevallen... en het zorgt nog steeds voor drukte bij de hulpdiensten. We werden eigenlijk overvallen vanmorgen vroeg al door ijzel. En dat begon eigenlijk met meldingen van auto's te water. En later in de ochtend vooral veel valpartijen op straat. Het is zachtjes gaan regenen op een koude, bijna bevroren ondergrond. En dat veroorzaakte die gladheid. Ja, dat zei de veiligheidsregio bij de NOS. Inmiddels waarschuwt het KNMI niet meer voor gladheid. Code geel is overal ingetrokken. De politie in Den Haag heeft de afgelopen twee dagen... bijna 5000 kilo vuurwerk onderschept. Dat gebeurde bij verkeerscontroles. Bij sommige gecontroleerde auto's was het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 En de film Voor de Meisjes is de best bezochte Nederlandse film van het jaar. 317.000 mensen gingen ervoor naar de bioscoop. En filmkenner Carné van der Brink snapt dat wel. Meer dan terecht, dit is een hele speciale film. Een mix van zwarte humor en drama. De ergste nachtmerrie voor gezinnen. En dat gepaard met zeer sterk acteerwerk van de hoofdrolspelers. Echt een aanrader voor iedereen. Voor de Meisjes gaat over twee koppels die voor onmogelijke keuzes komen te staan nadat een van de dochters een ernstig ongeluk krijgt. Sinds weekend staat hij ook op Netflix. Het weer van Weerplaza, zon, wolken, af en toe een bui, het is een graad op vijf. Vanavond tijdens de jaarwisseling is het grotendeels droog. Het koelt af richting het vriespunt. Dankjewel en dankjewel verkeer van Flitsmeister met uh, twee files langer dan vijf minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de Duitse grens kom je in acht minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Paalgraaf en Ravenstein na veertien minuten. Controles die zijn niet gezien. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de oudejaarstrekking van Staatsloterij. Het jaar uit met Q-Music en de beste hits uit het foute uur. Toppen met oud en nieuw, fout en nieuw. Q-Music Bas van Nimwegen. Zo, ben je klaar voor de laatste uurtjes van 2025? Ja, ik ben er klaar voor. Kijk dus mooi met Mr. Big Show. En dit zijn de Blues Brothers. Q -music. Q -music, Q Ik ben Mr. Big en To Be With You. Nog even een hoge noot eruit. Dit is Fout en Nieuw. Zo, goedemiddag. Dit is Fout en Nieuw op 31 december 2025. Bas hier. Ik zit even op de grote countdown te kijken Nog. 10 uur, 50 minuten en 20 seconden vanaf nu. En dan uh, knallen we 2026 in. Ja, en hoe uh, breng jij die laatste uurtjes uh, van het jaar door? Deel dat vooral even via een uh, briefje in de q -app. vind ik leuk. Waar staat de radio aan bij? Uh, misschien sta je in de schuur oliebollen te bakken of... Uh... Ben je op weg naar de stad om lastmiddag nog even een nieuwjaars outfit te scoren. Laat vooral even weten waar je Q luistert. Mag ook een uh, fotootje zijn, gezellig. Zorg ik voor een uh, lekker fout sfeertje. Heerlijk, al die liedjes uit het foutuur. Uh, Britney Spears hoor je zometeen. En uh, eerst gaan we even knallen. Ik heb een vierwirkje uh, afgestoken. Yes, yes, yes. Ben June, dit is Are You Ready To Fly? I'm ready to fly. Het Foute Uur. Dit is Fout En Nieuw. Dat het de Zero's waren. Hè? Ik zit hier uh, in de studio de videoclip van het liedje te bekijken. Dan zie je Britney Spears zingend op uh, de rand van een kliffen in een naveltruidje en zo'n zo spijkerbroek met hele lage taille. Daar zit, denk ik, ik uh, niet eens een gulle pin. Kan niet. Nee, die, die rits is zo kort. Die zou ik vanavond niet aantrekken, zo'n lage heupbroek. Ook als je moet bukken natuurlijk voor het vuurwerk, allemaal gedoe. Hij is sowieso een frisse jaarwisseling gegaan, we tegemoet. Het is wel droog, 0 tot 6 graden zag ik. Dat is dan wel weer lekker natuurlijk. Kan je gewoon het bier en de champagne gewoon lekker buiten zetten. Hoeft niet in de koelkast. Uh, Anne van Duin is erbij na de ochtend uh, nog te hebben gewerkt. Nu eindelijk klaar om oliebollen en uh, appelboignets te bakken met uh, jullie muziek. Ieder jaar weer een feestje met Fout en Nieuw en Antoinette. Wij luisteren een Q bij het zwembad in Gran Canaria. Groetjes van Gerard en Antoinette. Corinne stuurt nog onderweg oliebollen halen en door naar vrienden om kniepertjes en spekken dikken te bakken. Kijk smakelijk daar. That is Key Music met Brian Adams en Summer of 69 nu. I first real De beste hits uit het fout uur. Fout Valt en nieuw. Q Music. Cuando se inmale a dolores, cuando se inqueman amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmala favore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Hey, esta rumba ta tan que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está yo que no siempre cantaré. Hey. Cuando se inmala dolores, cuando siente mal cuando se inmala su cuando se subela, cuando se mal cuando se dolore, cuando se, malabore, cuando se, subela, cuando se Baila, baila, baila, dat ik je Bijna bijna bijna bijna cuando se bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna cuando se bijna bijna cuando se bijna bijna bijna cuando se in bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna baila, bijna bijna baila baila bijna bijna bijna bijna bijna bijna Spontaan zin om een uh, lage heupbroek aan te doen met deze. Hey, Gypsy Kings, bailen mee. Oh yeah. meteen lekker door met uh, foute nieuw. Chris Kost Amsterdam komt eraan. En ook uh, de Benga Boys. Zo. En ja, over een klein half uurtje dan uh, weten we wie zich het slimste bedrijf van Nederland uh, mag noemen. Van de maand december. Voor nu staat uh, Van de Bergen interieur uit IJsselmuiden nog uh, altijd bovenaan. De maandklassement. 44 seconden hielden zij over van die minuut. Maar het zou echt wel een stunt zijn natuurlijk als je zometeen met je collega's nog even nou ja, die gasten van de troon stoot. Zo op de laatste dag van de maand. Sterker nog, de laatste dag van het jaar. Het kan. Ben jij nu aan het werk en durf je de strijd aan te gaan? Pak de Q-app erbij. Stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Vanavond iets voor half elf is de Oudejaarsconferentie weer te zien op NPO 1. Wie doet die Oudejaarsconferentie? Stuur je antwoord deze kant op via de Q-app. Music. 2025. Het jaar van Tickets voor Dua Lipa. Lady Gaga. Susanne en Freek. Oh mijn god. Het jaar van de Foute Party. Top 40 live. En 20 jaar Q.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 Jij ook? Q sounds better with you. Die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. Oh, Toch weer limbo dansen op de kerstboom. Oh, Jouw goede voornemen meteen elke dag powerliften. Oh,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 We komen eraan. Vierde de Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari in het Staatsloterij Team NL Huis. De plek waar Oranje thuis komt. Waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is ongelooflijk! Ga naar team en koop jouw tickets. Staatsloterij Team NL Huis, Thuis voor Oranje. 10, 9 8 10, ah, nee. 6, ben ik nu weer te laat voor mijn nieuwe zorgverzekering. Nee, nee hoor.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 Kim is ik weer van Weerplaza. Zon en uh, wolken wisselen elkaar af. Ook nog kans op een buitje, het is een graad of vijf. Vanavond tijdens de jaarwisseling grotendeels droog. En dan uh, rond het vriespunt. q verkeer van Flitsmeister dan met één file die langer is dan vijf minuten. Die valt ook mee, de A9 Amstelveen maar. Tussen Uitgeest en Herugewaard er liggen ook voorwerpen op de weg. Voorzichtig daar, kom je in zeven minuten. Controles die zijn niet gezien. Pas van Neemegen. Ja, door met Fout en Nieuw met Chris Cross Amsterdam en vanavond. You better with you. Tino, Donnie en Chris Cross vanavond gaan wij uit ons bol helemaal los. Een drankmarathon, pa met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar Haas kom. Ik heb vier, vijf roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet hazes aan en loepen. Wanneer ik stap in de Uber. Ik haal de mooiste patta's uit mijn kast. Ze glimmen net zoals je stony hempie, ik heb flessen in de koelkast, Net als Janky, drank ik de die Van bier, een pallet of drie Zelf doe ik een paf, net Jean Marie. Consistent heb ik feest in de tent Space ongeremd. gekke trammeland John met croissant, Batra in mijn hand En trek als in de frituur geland Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat, straks vroeg op Maar vroeg wordt bij de daad, zo kom je Bonje, Chris Cross en Tino, dit is het Laatste rondje, schijk nog een frieno Eerste nacht, eh? nog jong, komt de Zon al op. But all.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 De af naar het nieuwe jaar met de beste hits uit het Fout Uur. Fout en nieuw, Q Music. Brazil bij Q. Ja, vanavond, iets voor half elf, is de Oudejaarsconferentie weer uh, te zien op NPO 1. Wie doet die conferentie dit jaar, Arjan? Peter Pannenkoek. Ja, heel goed. Ga je kijken vanavond? Uh, weet ik nog niet, eerlijk gezegd. <laughs> ja, dan moet je altijd maar net kijken hoe de avond dan loopt, hè? Ja. Heel goed. Hensley. Bedrijf van Nederland. Hey, je bent nu uh, gewoon nog even keihard aan het werk dan? Ja, ik ben eigenlijk net klaar. We hebben om twaalf uur even de deur dicht gedaan, een borreltje gedronken en uh, ik was net onderweg naar huis. Kijk, dat is wel een lekker gevoel dan hè? Ja. En ga je vanavond nog uh, goed uh, auto nieuw vieren? Ja, ik ga eerst eerste instantie gewoon lekker thuis uh, met, uh, met familie lekker vieren en dan uh, zoek ik misschien nog wat vrienden op. Kijk, dat was helemaal goed. Gezellig. En uh, waar is dat borreltje net gedronken? Voor wie ga je meespelen? Uh, voor Alpard Jaapest. Alport ja En ja. wat doen jullie precies? Uh, wij verzorgen uh, automaterialen en onderdelen en gereedschap. Okay. Alles om aan je auto te klussen. Hé, hey, nu uh, zitten we echt op de laatste dag van de maand natuurlijk. Oftewel, na jouw deelname weten we wie zich de slimste van de maand december mag noemen. Voor nu is dat nog van het Interieur uit IJsselmondes. Hij hield de IJsselmuiden moet ik zeggen, 44 seconden over van die minuut. Dus dat is een rappe tijd. Wat een uitdaging, ja. Maar hey, Arjan, het zou toch wat zijn als je net uh, last middag nog even de, de snelste van de maand bent? Ik ga voor je mee, duimen. Eén um, minuut op de klok om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft bepaalt dus jullie plek in het klassement. Ben je er klaar voor? Helemaal. Ga ik de klok starten. komt-ie. In welke stad vieren ze oud en nieuw op Times Square? New York. Welke hit van Alex Warren stond dit jaar het op 1 in de top 40? Ordinary. Wat is de voornaam van schaatser Nuis? Geld. In welke musicalfilms zien we karakter Glinda? Pas. Van welk feestactor is Rob Camps bekend? Tonne Hoe noem je benen met naar binnen wijzende knieën? Obenen. Uit welk land komt vuurwerk oorspronkelijk? Kina. En dat is vijf. Ach jongen, ik denk jij gaat door die vraag heen. We gaan, we gaan die tijd nog even verbeteren. Ja. ja. Je bent er stil van, hoor ik. Ja, het is net niet ik. Zonde, je moest uh, de vraag over Wicked passen. Glinda is uh, daarin te zien. Een musicalfilm. Zeg je niks, hoor ik. Nee, helemaal niks. Um, uh, ik, ik ken de musical, maar nooit gezien. Nee, vandaar. Naar binnen wijzende knieën, dat zijn geen O-benen, dat zei jij. Maar het zijn X-benen. Ah, oh, ja. Uiteindelijk had je er wel uh, vijf goed. Van die minuut heb je over 38 seconden. Ja, jammer. Het is niet anders. Je komt er wel bij te staan op Qmusic.nl. De Q-app Alpart Jatech. En ik wens je een mooie, mooie jaarwisseling. Dankjewel, jij ook, Bas. Dankjewel. En dat betekent dat we een winnaar hebben. Julian aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De champagne kan al iets open. Iets eerder ja, open. Iets eerder. Lekker, hé? Ja, jullie waren ja, de snelste dit, uh, van de mooi. maand. Hoe heb je de maand een beetje beleefd? Ja, vanaf uh, vorige week dinsdag speelde er volgens mij mee. Ja, elke dag natuurlijk even kijken of uh, iemand uh, of meeluisteren of iemand uh, onder door onze tijd doorging, maar dat is uh, niet gelukt. Dat is een lekker gevoel. Uh, bij deze Vandenberg-interieur uit IJsselmonden... is uh, de slimste van de maand, december. We gaan de slimste award naar jullie opsturen... Ja, leuk. En uh, ja, hoe, uh, hoe ga je de, de collega's even inlichten? Uh, nou, ik zag net al een appje voorbij komen. Hij is binnen, stond Kijk. al in de, in, de, in de appgroep. dus. Nou, geeft de woord een mooi plekje. En uh, ik denk dat het uh, nieuwe jaar lekker in gaat worden dan. Zeker, zeker. Gaan we doen. Fijne jaarwisseling, Julian. Ja, dank je, hetzelfde. Hoi, hoi. Met de beste hits uit het foute uur. Q-Music. Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat. Kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, oeh oeh, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, oeh oeh. Ik stap uit, kijk om me heen. Even voel ik mij alleen, want ik zie haar nog niet staan. Maar achter, een viel stein, achter de pillaren schijnt haar gezicht. voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan. En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein, omdat een trein nou eenmaal.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 per spoor bij Q in Fout en Nieuw. Ja, ik zat heel even te kijken. Fout en Nieuw. Je zou er 56.000 keer van uit eten kunnen bij de Libreien. heb ik van de week af een keer uitgerekend. Ja, 56.000 keer, hè? Oftewel, dan kan je dus de komende 155 jaar elke dag naar de Libreïe. Ja. ja, ja gaat op een gegeven moment ook vervelen, denken. Maar uh, ja, als je dus 30 miljoen wint met oudjaar, het kan. Zometeen mag ik weer een uh, straat oudejaarsloten weg gaan geven. Hoor je de deurbel uit uh, de reclame van de Staatsloterij? Dan heb je deurbel. Deze kan via de Chemische app. Spreek ik je misschien zometeen wel op de radio. Ook het uh, laatste nieuws komt eraan met ALM. Ja, de politie midden-Nederland wordt overspoeld met lieve berichtjes. naar de uitzending van Bureau Utrecht gisteren. Waar dit over gaat, vertel ik zo. En we gaan natuurlijk verder met het foute nieuw. Deze komt eraan.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 PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Uw, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm bij. Als het sneeuwt, of agot. Als hij van je fiets waait, of overal kletsnat aankomt. Zo'n warme Chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Het is twee uur, goedemiddag. Het is Music nieuws van nu.nl. Krijg je van